Bellen en het beest. Er was eens een land, ver, ver weg, waar een rijke handelaar woonde met zijn drie mooie dochters. De derde dochter was echter veel knapper en wijzer dan de andere twee, dus iedereen noemde haar Bellen. De andere twee zusters waren jaloers en gemeen. Ze waren meer geïnteresseerd in het uitgeven van het geld van hun vader... Belle droomde vaak over een knappe prins. Ze had altijd gedacht dat ze op een dag de prins zou trouwen... en bij hem in een prachtig paleis zou blijven. Alles was vrolijk in Belle's leven, net zoals haar dromen. Maar haar lot veranderde op een dag. Door een verschrikkelijke storm vloog haar vader al zijn boten... en daarmee al zijn geld. Het is allemaal over, mijn liefde. We zijn niet langer meer rijk. Geen zorgen vader, alles zal snel weer goed komen. We vinden wel een manier. Je bent mijn enige rijkdom. Ik ben gelukkig met jou. Al snel vertrokken alle bedienden het huis vanwege de handelaars armoede. Bellen deed het huishouden. Ondertussen bleven de twee zussen klagen over hoe ze in armoede leefden. Belle bad altijd tot God om de blijdschap terug te laten keren op haar vaders gezicht. Op een dag ontving de handelaar het nieuws dat een van zijn schepen in de haven aankwam. Ik heb goed nieuws. Eén van mijn schepen is de haven binnengevaren. We zullen niet meer arm zijn. Ik ga nu naar de haven. Wat zal ik voor een ieder van jullie halen? Ik wil nieuwe jurken en ik wil nieuwe juwelen. En wat zal ik voor jou halen, mijn lieve kind? Ik wil alleen dat je veilig terugkeert, vader. Dat is heel lief van je. Maar je mag alles vragen wat je wil, mijn kind. Hmm. Een dieprode rode roos, die wil ik graag. Maar natuurlijk, mijn lieve kind. Vrolijk vertrok de handelaar naar de haven... Terwijl hij bij de haven aankwam, zag de handelaar dat de boot helemaal alleen lag en dat de hele bemanning er vandoor was met de hele lading van het schip. Met een gebroken hart ging de handelaar weer terug naar huis. Diep in gedachten kwam de handelaar van zijn pad en raakte verdwaald in een dicht bos. Het sneeuwde zo hard dat het leek alsof heel de oceaan in sneeuw was veranderd. Het paard was niet in staat door de dikke sneeuw heen te lopen... dus liet de handelaar hem rusten onder een boom. In de verte zag hij enkele felle lichten en hij ging er naartoe. Het was een enorm mooi paleis. Toen hij aankwam, zwaaide de grote gouden poort open. Het was erg vreemd dat er geen sneeuw was gevallen... op de laan van sinaasappelbomen. Oh, wat is dit, een mooie plek... Ik moet het paleis binnengaan om de koning van dit paleis te ontmoeten. De handelaar liep door een grote hal. De handelaar wacht en kijkt rond om te kijken of er iemand was. Maar na lang wachten kwam er helemaal niemand. Hallo? Is er iemand in dit paleis? Hallo? Er was een eettafel met een verse maaltijd van sierlijke gebakjes en fruit... Ik denk dat ik dan maar zelf ga eten. Ik zal de gastvrije gastheer bedanken, wie dat ook is. Hij at snel de maaltijd op. Nadat hij zich had volgegeten, ging hij naar boven. Hij opende de eerste deur en zag een kamer met een mooi, schoon bed. Oh mijn god, het lijkt dat ik aan de beurt was voor een beetje goed geluk. De handelaar opent zijn ogen voor een mooie nieuwe dag. Hij vond een setje nieuwe kleren al klaar voor hem. Hij maakt zichzelf klaar en ging naar beneden de hal in. Het ontbijt stond al klaar op tafel. Melk, verse sap en broodjes. Hij at zichzelf vol en stond op. Eh, uh, hallo? Is er iemand hier? Dank u voor uw gastvrijheid. U bent zo gul. Ik vertrek nu. Tot ziens! Toen hij buiten kwam, zag hij rozen zo ver als hij maar kon zien. Oh, de dieprode roos. Tja, ik kan deze meenemen voor mijn bellen. Hij stapt de tuin in en kiest een roos. Op het moment dat hij een roos plukte, kwam een luid achter hem vandaan. Hij draaide zich om en stond voor een heel groot monster... met bloedrode ogen, tanden en klauwen zo scherp als een mes. Wie vertel je dat je mijn rozen mocht plukken? Was het niet genoeg dat ik je onderdak gaf in mijn paleis? Is dit de manier waarop je dankbaarheid toont? Je onbeschaamdheid zal niet onbestraft blijven. Nee, spaar me, genadige Heer... Ik dacht dat de fragele heer die me eten en onderdak gaf in tijd van nood... het niet erg zou vinden dat ik alleen maar één roos zou plukken voor mijn dochter. Vergeef me, mijn heer. Dochter? Hmm. Nou, dan heb ik een voorstel voor je. Dat kan je leven redden. Wat is het, mijn heer? Ik ben bereid om alles voor u te doen. Mijn drie dochters zullen wel op me wachten... Dochters. Oké. Okay. Breng een van je dochters naar dit paleis. Zij zal hier blijven. En in ruil krijg jij je vrijheid. Uh, uh. Ik beloof het. Ik beloof het. Ik ben er zeker van dat één van hen naar je toe zal komen. Prima dan. Ik zal je een van mijn snelste paarden geven. En ik geef je een maand om terug te keren met je dochter. Als ze al komt... Kom ze uit vrije wil. Onder geen andere voorwaarden wil ik haar hebben. Als je niet komt op dagen na maand, dan zal ik je vinden. Ga nu en neem één roos mee voor je dochter. Alhoewel hij het voorstel had geaccepteerd om zijn leven te redden, dacht hij niet dat één van zijn dochters overtuigd kon worden om te gaan. De arme handelaar, meer dood dan levend, ging terug. Het paard reed snel en was binnen geen tijd bij het huis van de handelaar. Zijn dochters renden naar hem toe. Oh papa, geef mij mijn cadeau. Waar is mijn cadeau, papa? Hoe gaat het met je, papa? Je zult wel moe zijn. Hier is wat je me vroeg voor je mee te brengen, maar je hebt geen idee wat het heeft gekost. Hij vertelde hen over het schip en het beest. Het was jouw schuld. Waarom vroeg je hem bloemen mee te nemen? Ja, als je om iets redelijks had gevraagd, zou dit nooit gebeurd zijn. Ik heb inderdaad deze ellende veroorzaakt. Ik zal daarom teruggaan met vader, zodat hij zijn belofte kan houden. Oh, Belle. Het doet me zo'n spijt. Ik heb je deze ellende aangedaan. Omdat ik het gevraagd heb is het niet meer dan redelijk dat ik de straf onderga. Belle was overtuigd van haar beslissing. Ze moedigde haar vader aan. Ga naar huis, Belle. Verspel je leven niet. Ik ben moedig genoeg om dit aan te kunnen. Ondertussen, terwijl ze aan het praten waren, werd het nacht. Tot hun grote verrassing was al het bos verlicht alsof het hele heelal ze verwelkomden. Wauw, het is geweldig! Al snel kwamen ze bij de weg met zinensappelbomen en zagen dat het kasteel helder was verlicht. Toen ze bij de grote hal aankwamen, zagen ze een mooi vuur branden en de tafel was rijkelijk bedekt met een heerlijke maaltijd. Ze waren erg hongerig na het lange reizen. Dus gingen ze allebei eten. Maar ze hadden nog nauwelijks hun maaltijd op of ze hoorden de voetstappen van het beest dichterbij komen. Goedenavond, Belle. Goedenavond, Sire. Dus, ben je vrijwillig gekomen? Ja. Blijf je hier op het moment dat je vader weggaat? Ja. Ga terug naar je paard. Je zal een ander paard vinden. Beladen met zakken vol met goud... Wat voor jou en je dochters is. Vaarwel, wel, Belle. Ik zal je elke dag missen, schat. Ik zal je missen, papa. De paarden vertrokken en verdwenen binnen een oogwenk in de verte. Ga naar boven. Rust wat. Goedenacht. Goedenacht. Belle? opende de eerste deur en zag een prachtig versierde kamer. Ze ging liggen op bed en viel onmiddellijk in slaap. Toen ze smorgens wakker werd, vond ze dat haar kaptafel alles had wat ze maar zou willen hebben. Haar lunch stond al klaar in de grote hal. Na de lunch ging ze gezellig in de hoek van een bank zitten. Zal dit verschrikkelijke beest mij voor altijd gevangen houden? Hoe kan ik mezelf bevrijden? Ze was aan het denken en aan het denken hierover en ze viel weer in slaap. Het was al avond. Ze hoorde het beest aankomen. Goedenavond, Belle. Goedenavond. Houd je van mijn bel? Wil je met me trouwen? Huh? Zeg maar ja of nee, zonder angst. Oh, nee. Omdat je nee zei. Goedenacht, Bel. Goedenacht. Ze was erg blij om te ontdekken dat haar weigering geen gevolgen had. Elke avond na het eten kwam het beest om haar te zien. En altijd voor het goede nachtwensen vroeg hij haar... Belle, wil je met me trouwen? En wanneer ze zei... Oh nee! ...ging hij erg verdrietig weg. Na een tijdje was Belle niet meer bang voor het beest... ...omdat hij altijd vriendelijk tegen haar was... Leven op het paleis was heel erg leuk voor Belle. Ze vermaakte zichzelf in de tuin. Er was een fontein, sinaasappelbomen, myrtenbomen en vogels. Zelfs het beest had plezier en speelde soms piano voor haar en had lange gesprekken. Dit ging een hele tijd zo door. Belle kreeg uiteindelijk hij mee en wilde haar vader en haar zussen zien. Zag dat Belle verdrietig was en vroeg: Wat is er aan de hand, liefste? Je kijkt zo verdrietig tegenwoordig. Ik verlang om mijn vader weer te zien. Laat me alsjeblieft een week weggaan om hem te kunnen zien. Ik beloof dat ik bij je terugkom. Ha, Belle, is het omdat je me haat en je wilt ontsnappen? Nee, dat is het helemaal niet. Ik haat je niet. Het spijt me heel erg om je een tijd alleen te laten. Ik kan je niks weigeren wat je vraagt. Ook al kost het me mijn leven. Als je niet op tijd terugkomt, zul je me dood vinden. Oh, ik zal dit nooit laten gebeuren. Je bent altijd zo vriendelijk tegen me. Je hebt geen wagen nodig om te reizen. Draag deze ring en ga slapen. Vrees niks. Slaap vredig en je zult je vader zien wanneer je wakker wordt. Oh, echt? Dank je. Heel erg bedankt. En wanneer je wenst terug te komen, haal deze ring van je vinger en je zult terugkomen naar het paleis. Goedenacht, Bel. Ik zal je missen. Goedenacht en dank je voor je vriendelijkheid. Ah, vergeet alleen je belofte niet. Ja, ja, ja. <laughs> Zodra het beest weg was, ging Belle zo snel mogelijk slapen. De volgende morgen lag ze in haar eigen huis in haar eigen bed. Haar zussen waren verbaasd met haar magische verschijning. Vader knuffelde haar zo hard als hij kon en begon van blijdschap te huilen. O, oh, Belle, ik was zo bezorgd om je. Ik heb je enorm gemist, schat. Ik heb je ook gemist, papa. Belle vertelde haar vader over hoe vriendelijk het beest was. Na veel nadenken antwoordde hij. Jij zegt mezelf dat het beest van je houdt en jouw liefde en dankbaarheid verdient voor zijn vriendelijkheid. Ik denk dat je hem moet belonen door te doen wat hij wenst, ondanks zijn lelijkheid. Een week vloog voorbij en Belle vergat helemaal over terugkeren naar het kasteel. Tot ze op een nacht droomde dat het beest op de grond lag te sterven. Belle was zo bang geworden door deze droom... dat ze nog die avond afscheid nam van haar vader en zussen. Zodra ze in bed lag, nam ze de ring af. Ze viel onmiddellijk in slaap. En werd de volgende morgen wakker in het paleis van het beest. Ze haaste zich naar de plek waar ze het beest had zien doodgaan. Het beest was er nog, maar hij bewoog niet veel. Oh mijn god, is hij echt dood? Het is dus mijn schuld om je alleen te laten, lieverd. Maar toen, toen ze nog een keer naar hem keek, realiseerde ze zich dat hij nog steeds ademde. Ze haalde snel wat water en spetterde wat over zijn gezicht. En tot haar grote opluchting kwam hij weer bij zinnen. Oh, liefste, hoe bang heb je me gemaakt. Ik wist niet hoeveel ik van je hield tot net. Toen ik bang was dat het te laat was om je leven te redden. Houden van zo'n lelijk beest als ik. Ja, ik zie dat je een vriendelijk en eerlijk hart hebt. En dat is meer dan ik kan wensen in mijn leven. Bel, wil je met me trouwen? Ja, ik wil. Op het moment dat Belle sprak kwam er een verblindend licht om het beest en zweefde hij de lucht in. Hij keerde terug als de charmante prins. Oh mijn God, je bent de prins van mijn dromen. Ik droom altijd over je. Ah, Belle, mijn lieve Belle. Dank je dat je mij verlost hebt van een verschrikkelijke vloek. Een heks die ik heb gedood in een gevecht, heeft me vervloekt terwijl ze stierf. De vloek was dat niemand ooit van me kon houden en veranderde me in een verschrikkelijk beest. Maar jij hebt de vloek verbroken met je echte liefde. Ik kan niet geloven wat er nu gebeurt. Ben ik aan het dromen? Het beest kneep oh, haar zacht. Oh. Het is geen droom. Je bent echt mijn prins. Mijn echte liefde. We hoeven niet meer te wachten. Laten we naar je huis gaan en je familie voorbereiden op onze huwelijksdans. Zo is het huwelijk werd de volgende dag gevierd met uiterste pracht. Uiteindelijk heeft de vriendelijkheid de schoonheid overwonnen. Maar het gaat niet over het uiterlijk. Het is het hebben van een mooi verstand, een mooi hart en het meest belangrijk een prachtige ziel. Belle en het beest leefden nog lang en gelukkig.